8 uur, het NOS-journaal. Jan van der Putten. Zaak tegen strauss kaan dreigt stuk te lopen. Gemengde reacties op verlaging overdrachtsbelasting en richtlijnen voor gebruik antibiotica in veehouderij.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 In New York wordt verwacht dat de omstandigheden waaronder die vastzit worden versoepeld. De 62-jarige oud-topman zit sinds 20 mei in een huis in Manhattan. Hij heeft permanente camerabewaking en een enkel band om. De meeste politieke partijen staan positief tegenover de verlaging van de overdrachtsbelasting... waarmee het kabinet de stagnerende woningmarkt weer op gang wil helpen. De overdrachtsbelasting zou van 6 naar 2 procent gaan. Om de verlaging te compenseren wil het kabinet onder meer de banken... een extra heffing opleggen en het spaarloon eerder afschaffen dan gepland. De Nederlandse Vereniging van Banken denkt dat de bankenbelasting... de ruimte voor kredietverstrekking beperkt en zo de economie zal schaden. PvdA en SP zijn voor de bankenheffing, maar GroenLinks gaat ervan uit... dat de banken die aan de klant doorberekenen. Waardoor ook huurders meebetalen aan de belastingverlaging voor huizenkopers. En dat is oneerlijk, vindt de partij. De makelaars en de Vereniging Eigen Huis denken dat verlaging van de overdrachtsbelasting de huizenmarkt weer kan vlot trekken.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 Verhagen is het eens met de militaire vakbond AFNP, Die zei dat de politie de hulp van het leger had moeten inroepen. Bij de achtervolging had een legerhelikopter uitkomst kunnen bieden. President Chavez van Venezuela is geopereerd aan een kankergezwel in zijn bekken. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt in een televisietoespraak. Hij zei dat hij in Cuba is ge geopereerd en dat hij goed herstelt.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 Het kabinet is eensgezind over de NAVO-missie in Libië. Dat staat in een brief aan de Kamer. De ministers Hillen en Rosentaal zeiden de afgelopen dagen... verschillende dingen over onder meer de lengte van de missie... en de vraag of Nederland moet meedoen aan bombardementen in Libië. De Kamer eist de opheldering. De ministers schrijven nu dat het Libië-beleid... de afgelopen week niet is veranderd. De Haagse gemeenteraad heeft een streep gezet... door het plan voor een bedelverbod in de stad... VVD, PVV en CDA waren voor, maar de linkse partijen in de raad stemden tegen. In Den Haag wordt veel geklaagd over de overlast van bedelaars. De burgemeester van Aartsen wilde de politie daarom meer mogelijkheden geven om bedelaars aan te pakken. In Amsterdam en Rotterdam geldt wel een bedelverbod. En daar zou de overlast veel kleiner zijn. Polen is vanaf vandaag voor een half jaar voorzitter van de EU. Het roederende voorzitterschap was de afgelopen periode in handen van Hongarije. De komende zes maanden wil de Poolse regering een drijvende kracht zijn voor de Europese zaak en tegen nationalisme en eigenbelang, zei premier Tusk deze week. Tusk wil een beroep doen op de Europese solidariteit om de financiële crisis in Griekenland op te lossen. En verder wil Polen de banden met landen als Servië en Oekraïne versterken. Het is de eerste keer dat Polen EU-voorzitter is. Het trad in 2004 toe tot de EU. Dan het weer nog. Wolkenvelden, zon en enkele buien. Vanmiddag wordt het van het westen uit steeds droger en breekt de zon vaker door. Het wordt 17 graden aan zee tot 20 landinwaarts. Morgen meer bewolking, vrijwel overal droog, vrij veel wind en 16 tot 20 graden. Nou, WB Verkeersinformatie files op de A4. De dag Amsterdam bij Hoogmaden, drie kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Na een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... bij Knoppen Terbrechtseplein, 6 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht... bij Vierlingsbeek, 2 kilometer. De weg is daar helemaal dicht. En dat heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk. Dan nog een bericht van de spoorwegen. Want tussen Alkmaar en Uitgeest rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding en een vertraging meer dan een uur.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen, wat al werd voorspeld is uitgekomen. Het kamermeisje blijkt, na veel spitwerk, niet betrouwbaar. Dominique Strauss-Kaan zou daarmee weg kunnen komen. Onze verslaggever was bij de ploegenpresentatie voor de Tour. En het is nog niet helemaal duidelijk wie ervoor gaat betalen... maar huizenkoper wordt iets goedkoper. De overdrachtsbelasting wordt waarschijnlijk flink teruggeschroefd... van 6 naar 2 procent. Daarmee wordt het kopen van een huis aantrekkelijker gemaakt. Fijn voor de mensen die het huis van deze meneer hebben gekocht. We hebben ons de voorlopige koopakte getekend, maar dat, dan moeten we nog eventjes van de kopende partij de voorlopige koopakte getekend terugkrijgen. Maar ja, daar lijken geen kinken in kabels te zitten. Dus wel een beetje minder dan we gehoopt hadden. Maar ach, we zijn blij dat we ons huis verkocht hebben. Nou, gelukkig. Het huis is dus in ieder geval op het goede moment verkocht. Ja. Heeft u zelf ook nog een huis gekocht? Daar ging ik net naartoe. Nog eventjes kijken, want de, aannemers, de aannemer en meerdere mensen zijn daar druk bezig. En uh, iedere dag, of bijna iedere dag, even kijken of alles goed gaat. En wanneer heeft u dat huis gekocht? Februari. Dus u heeft de volle map betaald? Ja. Ja, achteraf kieken in koe in het gat. Ik bedoel. Eh. Uh, als, als, als is verbrande turf en uh, wij krijgen een verschrikkelijk mooi huis met een veel grotere tuin wat we nu, dat we nu hebben. Zelf een beetje harder verven en uh, iets minder laten doen. We overleven het en, en dat is het allerbelangrijkste. Tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting wordt dus gedeeltelijk bekostigd met een bankenbelasting. Maar wat is nou een bankenbelasting? Boele Staal van de Nederlandse Vereniging van Banken. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u het uitleggen? Ja, ja, kijk, ongewoon goed belasting naar beneden, dat is, of we heet het, overdrachtsbelasting ja. prima. Alles wat de woningmarkt kan helpen, maar er is veel meer. Maar ten aanzien van deze maatregel uh, de bankenbelasting uh, in te voeren, ja, dat lijkt ons heel onverstandig ja. om het maar zachtjes te zeggen. Er zijn twee redenen voor, het principe, het lijkt wel, lijkt wel een soort vrijbrief om elke rekening bij de banken neer te leggen. Ja. Maar twee, ook economisch. Maar, maar even, even voor, mag ik u even onderbreken? Want eerst even, wat is nou een bankenbelasting? Wat moeten we daar onder verstaan? Betekent dat, uh, kort gezegd, dat er een, een uh, belasting wordt geheven over de, wat je noemt, passiva uh, van, de, van de bank, zeg maar, van de balans. Ja. Dus daar moet de bank gewoon belasting over betalen. Het is uh, ah, sorry, simpel. Een, een potje. Er wordt een ja, pot gevormd. Ja. En kijk, dat zit een economisch probleem. Want... Banken hebben inmiddels terecht betere buffers moeten vormen. Banken moeten garant staan voor uh, spaargelden van mensen. Maar we moeten ons wel bedenken, als dit er ook bovenop komt... elke euro die je aan bankbelasting moet besteden... kun je niet uitgeven aan kredieten voor bedrijven... en ook niet uitgeven aan hypotheken voor mensen. Dus het is een beetje een maatregel die zichzelf in de staart bijt. En daar komt bovendien bij, wij hebben als banken gepleit voor een nationaal akkoord over veel meer dingen dan alleen de overdrachtsbelasting. De woningmarkt komt ook niet alleen op gang met uh, iets te doen aan die overdrachtsbelasting. Er moet veel meer gebeuren. In de, in de huurmarkt, het scheefwonen, uh, de hypotheekverlening moet onder de loep genomen worden. Er zijn talloze maatregelen en wij pleiten voor een integraal plan van aanpak. Mm. Is... En nogmaals, dat mm. het kabinet. Uh, nu deze keuze maakt, uh, uh, dat dat is wel te begrijpen. Maar de andere kant van de medaille om dan uh, uh, te grijpen naar de, de bank... en te zeggen, daar leggen we de rekening mee, dat is een slecht initiatief. We moeten nog even ja, Ik wil wel even horen van u, meneer Staal, uh, waarom ja. dat zo'n slecht initiatief is. Want wat zouden de gevolgen kunnen zijn van het invoeren van zo'n bankenbelasting? Nou, je ja, moet je allereerst afvragen of, of uh, elk financieel ongemak... wat ons in deze lastige tijden... Nee, uh, dat, snap ik, dat, dat snap ik. Maar wat, dat zouden concrete gevolgen kunnen, wat zouden de gevolgen kunnen zijn voor banken en dus ook voor... Als die simpel, elke euro die een bank moet besteden aan buffers, aan garanties of aan belasting, die euro kan niet besteed worden, kan niet uitgeleend worden aan een bedrijf en kan ook okay. niet uitgeleend worden aan een particulier bedrijf. Dus het bedrijf. heeft gevolgen Dat voor de economie. kredietverlening, zegt u? Ja, dat heeft het absoluut. En de minister heeft ook altijd toe, nu toe gezegd dat hij geen bankbelasting zou invoeren als het niet Europees gebeurt. Er moet een concurrentiegelijkheid zijn tussen banken. En hij zou het ook niet invoeren als het gevolg had voor de kredietverlening. Ja, maar dan dus, heeft dat ook gevolgen dus voor de hypotheekverlening? Uh, ja, natuurlijk. De euro kan maar één keer uh, een kant rollen. Of hij rolt in de schatkist, of hij rolt richting bedrijven of particulieren. Ja. En, en dat moet en ja, het lijkt erop alsof niet goed is doorgerekend wat hier de effecten van zijn. En ik ga ervan uit dat het kabinet praten er vanochtend over. En uh, ik ga ervan uit dat daar nog eens goed naar gekeken wordt. Want de economische effecten, die zullen toch eerst het beeld moeten zijn... voordat je praat over een bankbelasting. Naast het principe. Het principe dat je niet, wat er ook gebeurt in de kredietcrisis... allemaal tot ieders dienst ook begrijpelijk. Maar je kan niet elke rekening in een soort vrijbrief bij de banken neer blijven leggen. Aan de andere kant, de banken zijn nu... U, u doet misschien wel wat klagerig, maar banken zijn bepaald niet meer arm lastig. Kunnen ze dit niet hebben? Ja, nou, kijk, is een, een bank is een onderneming. Weliswaar een onderneming met een publieke functie. Uh, uh, We hebben in dit land vennootschapsbelasting hm. en uh, ik zie niet in waarom uh, banken een hogere belasting zouden moeten betalen dan andere uh, uh, ondernemingen. Nou, dat Want, maar, misschien niet, maar, je... maar een, een, een, het vlottrekken van de huizenmarkt is natuurlijk ook het voordeel van de bank. Ja, maar we moeten ons bedenken dat je, als je dat vlot trekt... door vervolgens de, uh, de banken te belasten met uh, uh, de lasten die dat oplevert... Ja, dan, dan, dan trek je een cirkel rond. Dan zou je dan nog maar afvragen of dat economisch effect er dan wel is... of dat nou wel zoveel invloed heeft op die woningmarkt. Meneer, en, meneer Stel, heeft, heeft, u een alternatief? heeft u een alternatief voor, voor dit plan? Wij zijn inderdaad, er is een, een, een, twee weken geleden vanuit de bankenwereld gepresenteerd, een, een nationaal akkoord, een tienpuntenplan bij monden van de heer Moerland. En daar kijken banken nu ook gezamenlijk naar hoe we dat zullen invullen. En dat gaat over scheefwonen, dat gaat over hypotheekverlening, dat gaat over hoogte van hypotheken, dat gaat over maatwerk van hypotheken, dat gaat ook over overdrachtsbelasting. Ja. En je moet zo'n nationaal akkoord, dat moet je. Daar moet je een integraal plan van aanpak voor maken. Je moet er niet één ding uitlichten. Okay. Staal van de Nederlandse Vereniging van Banken. Dank u dat u ons even te woord wilde staan. Graag gedaan. Het is Hoogleraar Volkshuisvesting Hugo Primus. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u met meneer Staal eens dat er zo'n allesomvattend plan voor de woningmarkt moet komen? Uh, absoluut. Maar ik denk dat we eerst deze maatregel moeten bekijken vanuit een soort EHBO-perspectief. Ja. Er staan nu ongeveer 190.000 woningen te koop. En je kunt je voorstellen dat je vanuit EHBO-overwegingen zo'n maatregel neemt. Ja. Overigens, dit staat allemaal niet in het regeerakkoord. Dus we hebben het nu over de categorie politiek vrij worstelen. En dat blijkt ook wel uit de discussies die we nog zullen krijgen het... over de dekking van deze extra uitgaven. En het klinkt niet heel positief, meneer Priemers, zoals u erover denkt. Nou ja, wat we dus nu gaan doen is dat we nog eens anderhalf à 2 miljard euro extra geld gaan rondpompen. Waarvan de effecten dus volstrekt onduidelijk zijn. Het is een maatregel voor één jaar. Dus ik voorspel een ongelooflijke creativiteit in het dateren van actes. Uh, een geweldige extra hoeveelheid transacties in mei, juni volgend jaar. En als dan de regel weer klaar is, dan is er een diepe stilte. We denken allemaal dat dit leidt tot een lagere uh, prijs voor de koper. Uh, maar we weten helemaal niet hoe die, die 4% hoe die uiteindelijk uh, uitpakt. Uh, natuurlijk is de overdrachtsbelasting op zichzelf een hele vervelende belasting. Dus ik ga die ook niet verdedigen. Maar het is typisch weer het plakken van een band die al een heleboel keren geplakt is. Ja. Terwijl de woningmarkt behoefte heeft uh, aan een compleet nieuwe fiets om in termen van de Tour de France te praten. Ja, dat is een prachtige vergelijking. Een labmiddel, beleid. zo uh, concludeert u het eigenlijk. Hoe komt het toch dat men maar niet tot een eensgezind... laten we het noemen deltaplan voor de woningmarkt komt? Nou, hier, hier staat het regeerakkoord al ons allen re enorm in de weg. Uh, daar is wel aangekondigd een hervorming van de huursector. Lees dat bij de zoektocht naar bezuinigingen... vooral de huurders het slachtoffer zijn... terwijl de koopsector ongemoeid blijft... Alleen die koopmarkt ligt vreselijk op zijn gat. Dus je kan moeilijk als overheid zeggen, we doen even niks. Eh, maar daar zijn we dus bezig om de verschillen op de woningmarkt... ook tussen huur en kopen te vergroten... door eh, dit soort eh, extra giften voor de korte termijn. En dit is inderdaad een, in een grotere reeks... Hè, waar al naar verwezen werd door de heer Staal... Eh, het voorstel van meneer Moerland van de Rabo, ook zo'n deeloplossing. Het Economisch Instituut voor de Bouw, ook een deeloplossing. Eh, Verhoeven van de D66... Die uh, gaat over tijdelijke huurcontracten praten. Mm. het uh, is een enorme serie van allemaal deeloplossingen, korte termijn, tijdelijk... die de chaos op de woningmarkt uiteindelijk zullen vergroten. Nou, dus het feit dat Ger Hukker vanochtend bij ons uh, de vlag heeft uitgestoken... en wat champagne uh, dronk van de NVM, Nederlands Vereniging van Makelaars... dat is wat kortzichtig van deze Dan, manier. Maar meneer Hucker voegde daaraan toe dat... Ook de makelaars vinden dat er naar een structurele oplossing moet worden gekeken. Ik denk dat de politiek er even niet meer uitkomt. En dat het dus heel belangrijk is dat de belangrijkste belangengroepen zowel uit de huur als de koopsector bij elkaar komen. Even buiten het licht van de camera. En dat daar uh, een veel structurelere oplossing wordt uh, bedacht. Mm. En er ook besluiten over genomen worden. En daar liggen dus allerlei prachtige voorstellen al. Zoals een advies van de Vromraad uit 2007 en een ook... Uh, een advies van ingehouden schoonheid van de CER-commissie van Sociaal Economische Deskundigen ja, ja, nou, van vorig jaar. Nou wordt er wel gezegd dat deze maatregel inderdaad onderdeel is van een uitgebreide visie op de toekomst van de woningmarkt. Uh, ja. Dus wie weet waar het kabinet vandaag nog mee komt. Wat zou wat u betreft de kern moeten zijn van zo'n zo uitgebreide visie? De woonvisie van de heer Donner die is toegezegd voor ongeveer Prinsjesdag. Dus we laten ons graag verrassen. Mm. Maar als hij moet voldoen aan het regeerakkoord... dan zijn mijn verwachtingen zeer bescheiden. Het allerbelangrijkste is dat eh, er stap voor stap... Eh, dat rondpompen van miljarden euro's die de boel verstoren... in plaats van versterken, dat we dat beëindigen. Daar mogen we best een bepaalde periode over doen. En dat we huren en kopen op een vergelijkbare wijze benaderen... met andere woorden. Worden, dat een overheid niet gaat zeggen, oh, u heeft dat inkomen, dus u gaat het zeker kopen. Of u heeft dat inkomen, dan moet u maar huren. Je moet huren en kopen, die keus moet je bij de bewoners laten. En dan moet je als overheid uh, die twee sectoren op een vergelijkbare wijze behandelen. En het tegendeel is op het ogenblik het geval. Hugo Priemers, hier het is hoogleraar Volkshuisvesting. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Kerstin. De wielerliefhebbers halen hun hart op vanaf morgen. De tour begint, jawel. En traditioneel worden daags daarvoor de ploegen voorgesteld. U hoort straks alvast een voorproefje. Eerst naar John Bakker. Hoe staat het met de ongelukken, John? Ja, het valt een beetje tegen eigenlijk. We zijn toch nog uitgekomen op zo'n 30 kilometer aan file. Hij heeft inderdaad te maken met wat aanrijdingen. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoogmade. Dat zorgt inmiddels voor 6 kilometer file... Na een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum... bij Harniksveld-Griesendam 2 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... bij Knooppunt Terbrechtseplein nog 6 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer open. En op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht... bij Vierlingsbeek 4 vier kilometer. Daar is de weg nog helemaal afgesloten. En dat heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk. Dan nog een berichtje van de spoorwegen. Ondertussen Alkmaar en Uitgeest rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding en een vertraging meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Voormalig IMF-topman Dominique Strauss-Kaan ontloopt mogelijk vervolging. Het kamermeisje dat een beschuldigde van verkrachting blijkt te hebben gelogen over haar achtergrond. En Daardoor zou de hele rechtszaak tegen DSK, want hoe wordt hij wel genoemd, wel eens kunnen worden afgeblazen. Correspondent Elko Bos van Rozental in de Verenigde Staten vertelt hoe dit verhaal naar buiten is gekomen. Het komt van de New York Times. Die zet het een paar uur geleden op de website. Inmiddels is het uh, bevestigd tegenover andere media. En het draait dus om het, uh, om het kamermeisje dat Saskia beschuldigde. Het gaat niet zozeer om het incident in het hotel. Is daar wel of niet een uh, verkrachting heeft daar plaatsgevonden? Daarover geen nieuws. Maar het gaat wel over de betrouwbaarheid uh, van het kamermeisje. Concreet.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 gelogen hebben over haar asielaanvraag. Nou, dat zijn allemaal uh, uh, zaken die niet stroken met het beeld... dat de aanklagers tot dusver van haar schetsten... namelijk dat van een arme en wat schuwe immigranten uit Guinea. Ja, maar wacht even, Elko, want uh, ze twijfelen dus aan de vrouw... en niet zozeer aan haar verhaal over de verkrachting. Nee, daar is verder geen, geen nieuws over. Hè. Dat blijft zijn uh, woord uh, tegenover het haar. Het gaat echt om haar betrouwbaarheid. En je moet bedenken dat die betrouwbaarheid is waar die zaak uiteindelijk om draait. Ja. Juist omdat uh, bij zo'n incident in een hotelkamer wel of geen verkrachting... omdat er verder niemand bij was... Ja, de, er hoeft maar één jurylid te gaan twijfelen aan, aan het slachtoffer. In dit geval dat meisje... En uh, ja, en de zaak gaat niet door. Dus de betrouwbaarheid van, die, uh, van dat Kamermeisje is alles wat ze hadden. Ja, dat lijkt nu toch. Uh, ja, dat, dat lijkt nu allemaal op losse schroeven te staan. Ja, en de New York Times uh, baseert zich op, op bronnen. Hoe betrouwbaar is de informatie die zij hebben, denk je? Nou, het is, het is gebaseerd op anonieme bronnen. Zo werkt dat nu eenmaal bij een lopend, uh, bij een lopend onderzoek. Maar het zijn wel bronnen. Uh, bij justitie. Uh, als het uit de koker van de verdediging zou komen... van de advocaat van Soskaan, dan zou je zeggen... ja, dit, dit hoort bij een medogeloos uh, uh, juridisch gevecht. Maar dit komt uh, van de aanklagers notabene. Dit komt uit een onderzoek dat de aanklagers... tegen deze vrouw hebben ingesteld. Gewoon een routineonderzoek. Omdat je nu eenmaal alles wil weten. En, en toen kwam dit naar buiten. Dus ja, dat, dat maakt het een stuk geloofwaardiger, denk ik... dan als het uit de koker van de advocaten zou komen. Nou, en daar komt bij dat Dominique Strauss-Kaan... vandaag al voor de rechter moet komen... En dat... Dat is veel eerder dan gepland. Ja, hij zou 18 juli pas voor de rechter verschijnen. Gisteren vroegen zijn advocaten om een eerdere zitting. Toen was niet helemaal duidelijk waarom dat zou gebeuren. Nou, de reden kennen we dus nu. En waarschijnlijk willen ze uh, om alles wat ik net vertelde... een, een soepeler regime uh, voor Strauss-Kaan. Je weet misschien nog, hij wordt 24 uur per dag uh, bewaakt. Althans heeft huisarrest. Er is ook miljoenen betaald uh, voor zijn borg. En zijn advocaten zullen dat uh, nu waarschijnlijk uh, willen terugschroeven... En misschien betekent dat, dat weten we niet... maar dat later vandaag Storskaan op vrije voeten komt... zolang hij bijvoorbeeld maar belooft dat hij, dat hij het land niet verlaat. Dat, dat is vooruitlopen op de zaak, we weten het niet. Nee. Het is ook niet waarschijnlijk dat, dat de aanklacht in één keer helemaal, uh, helemaal gedropt wordt. Dat ze het laten vallen. Maar ja, het is sowieso een ommekeer van je welste in deze zaak. Ja, maar niet heel verrassend. Het is, het is wel voorspeld hè, dat ze zouden gaan graven in het verleden van die mevrouw. Ja, en, en, en ook in het verleden van strauss natuurlijk. Hè. Die had natuurlijk niet een smetteloze reputatie als het over, uh, als het over vrouwen ging. Uh, en uh, ja, het zou een heel hard gevecht worden van alle kanten. Je moet bedenken dat de aanklager in eerste instantie echt zei... dat ze een hele sterke zaak hadden. En uh, ze hebben die vrouw, dat kamermeisje, ook echt helemaal neergezet als, als iemand aan wie niemand hoefde te twijfelen. En de advocaten van uh, Strauss-Kaan waren al net zo zeker van hun zaak. Dus die gingen, echt, ja, die gingen echt, echt, echt, echt lijnrecht tegenover elkaar. Ja, en dan nu dit als het klopt. Maar ja, het is, uh, het is aannemelijk, denk ik, dat het klopt. Elko Bos van Rosenthal vanuit Washington. Inmiddels zou het hoofd van de zedendelictenpolitie in New York... die Strauss-Kaan liet oppakken, ontslag hebben genomen. Over de reden is niets bekendgemaakt. Het is zes minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Misschien zit u er al klaar voor. Morgen begint hij, de Tour de France. En voor veel wielerliefhebbers is dat natuurlijk het evenement van het jaar. Traditioneel worden aan de vooravond van de Tour... de deelnemende ploegen voorgesteld aan het publiek. En daar wordt altijd een bijzondere locatie voor uitgezocht. Vorig jaar, naast de Erasmusbrug, in Rotterdam... en gisteren in Lupvie de Fouille. Mesdames en messieurs, chers amis du Tour de France, bonjour. En bienvenue pour la cérémonie de présentation de la 98e édition du Tour de France. Nous sommes heureux de vous servir de vous remercier... De ploegpresentatie vindt er altijd plaats een dag of misschien soms twee dagen voor de Tour de France. Dit keer is er gekozen voor een attractiepark in Frankrijk. De locatie voor die ploegpresentatie is... Ja, misschien wel toepasselijk. Het is een arena, een Romeinse arena, vol met publiek waar de gladiatoren, in dit geval dus de renners, zich laten zien en zich voorstellen aan datzelfde massaal opgekomen publiek. Par l'Est, we intermédiaire une équipe 100% russe. C'est être une équipe réputable pour les victoires d'étape. C'est l'équipe alignée par André Spiel. Mesdames et messieurs, l'équipe Koucheur De mensen die de pure presentatie bezoeken zijn over het algemeen wielerliefhebbers. En de Fransen hebben zo hun eigen favorieten. De een kiest voor een Spanjaard, gewoon omdat hij de beste is. Uh, contador. Contador, eh, pourquoi? Parce que c'est le meilleur. En de ander kiest voor een echte Fransman. Vauclair. Vauclair. Pareil, Vauclair. Oui. Thomas Vauclair, oh, oui. Of hij de Tour gaat winnen, dat is een tweede. Maar hij gaat zeker één of twee etappes pakken. Ah oui, plusieurs oh. même. On espère qu'il a gagné au moins deux. Et naturellement, il est important que Veuclair un Français Oui, il oui, est français, bien sûr. C'est important pour vous ah, Bien sûr. Oui, sûr. C'est Tour de France, ça appartient aux Français. C'est une équipe néerlandaise, exactement. C'est l'équipe. En voor wie het sowieso allemaal nieuw is, is voor de ploeg van Valkans de Nederlandse vrijbuiters, waarvan sommigen voor het eerst meedoen aan de grote ronde. Maar nou, Koers, dan sta je voor het eerst eigenlijk uh, uh, aan de start van een grote ronde en dan kom je in een arena terecht. Hoe was dat? Ja, ik denk, we worden al gelijk uh, voor de leeuwen gegooid, maar uh, ja, wat, wat grappig allemaal, wel heel mooi. Ja, het is de eerste keer dat je het meemaakt. Wat zijn je indrukken tot nu toe? Ja, de tour moet natuurlijk nog beginnen. Maar... Ja, we, we zijn vandaag ook al naar de finish van de eerste etappe geweest, maar dan zijn ze al op en bouwen. En dan zie je allemaal volk dat je denkt van, uh, weet ik wat die allemaal op en bouwen zijn. En dan hier, dat is echt, uh, echt wel mooi. Hebben we er zin in? Ja, heel veel. Mag, het uh, mag wel beginnen voor mij. Uh, ja, het is afzien, de Tour de France. Hoe kun je daar zin in hebben? Uh, ja, elke wedstrijd is wel afzien, maar uh, ja, het is gewoon het grootste wielerevenement van de wereld. En, uh, het is wel mooi om daarvan deel uit te maken. En, uh, ja, daar heb je het altijd wel een beetje voor gedaan. Nu sta je inderdaad aan het start van jouw eerste grote ronde en dan is het ook meteen uh, de Tour. Hoe speciaal is de Tour als je het vergelijkt bijvoorbeeld met de Vuelta of met de Giro? Uh, ja, de Tour, net ja, zoals ik net zei, het uh, grootste wielerevenement. Uh, en uh, ja, oh, nou al die media. En, uh, ja, je ziet al met die presentatie hoeveel volk erop afkomt. Alleen voor de presentatie. Dus ja, dat is gewoon genoeg, denk ik. Is zo'n ploegpresentatie een last? Is, is het een moedje? Uh, ja, wel een beetje, maar het is ook wel mooi om, uh, mooi om allemaal te zien.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 De zaak tegen Strauss-Kaan stort in elkaar en voorzitter van de Raad voor Cultuur Els Swaap stapt op. Het is 1 over half 9. Goedemorgen, ik ben Jan van de Putten. De zaak tegen Strauss-Kaan staat op losse schroeven. Het kamermeisje, dat door de oud-IMF-topman zou zijn verkracht, zou hebben gelogen over allerlei zaken. De openbaar aanklager gelooft niet meer in haar verhaal en wil de rechtszaak afblazen, zegt correspondent Eelke Bos van Rosenthal.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 El Swaap, de voorzitter van de Raad voor Cultuur, stapt op. Ze doet dat uit protest tegen het kunst- en cultuurbeleid van staatssecretaris Zijlstra. Die bezuinigt 200 miljoen. Volgens de Raad voor Cultuur leiden de wat ze noemt buitenproportionele bezuinigingen. en het tempo waarin ze worden doorgevoerd tot onherstelbare schade. De Raad had geadviseerd om de bezuinigingen uit te smeren over meerdere jaren. En bovendien zouden ze ook de musea moeten bijdragen. Zijlstra voelt daar niets voor. Veehouders weten vanaf vandaag hoeveel antibiotica ze mogen gebruiken. De pas opgerichte autoriteit Diergeneesmiddelen... heeft richtlijnen voor verantwoord gebruik geformuleerd. De antibioticagebruik moet met de helft worden verminderd. Vooral bedrijven die veel meer gebruiken dan de norm... zullen worden aangesproken, zegt de autoriteit. Dat is het doel, dus dat we de, de in ieder geval echte grootgebruikers... maar eigenlijk ook de grootvoorschrijvers, dat we die identificeren... dat daar in eerste instantie de maatregelen op gericht zijn... daarmee het gemiddelde echt omlaag gaat... Dat wil niet zeggen dat de rest maar gewoon een beetje kan gaan toekijken. sectorbreed moet er nagedacht worden over verantwoordelijk toepassen van middelen. Maar de acties moeten natuurlijk gericht zijn op degene die het meest gebruiken. Door gebruik van veel antibiotica kunnen bacteriën resistent worden... waardoor ziektes moeilijker te bestrijden zijn. Via het voedsel kunnen ook mensen daar last van krijgen. De meeste politieke partijen staan positief tegenover de verlaging van de overdrachtbelasting... waarmee het kabinet de stagnerende woningmarkt wil stimuleren. De Nederlandse Vereniging van Makelaars is blij. Na nou, Al dat negatieve nieuws over minder kunnen lenen, sneller moeten aflossen... Uh, strenger toezicht, uh, flexwerkers die moeilijke hypotheek kunnen krijgen... Ja, is dit na jaren eigenlijk een positief uh, signaal. En, uh, en, dat, en dat vieren we gewoon nu even als dat doorgaat. Ter compensatie van de verlaging... wil het kabinet onder meer de banken een extra heffing opleggen. PVDA en SP zijn daarvoor. Maar GroenLinks gaat ervan uit dat die banken... de extra heffing aan de klanten doorberekenen. Waardoor ook huurders meebetalen... aan de belastingverlaging voor huizenkopers. Een bankbelasting is niet de oplossing... zegt Boel Staal van de Nederlandse Vereniging van Banken.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 Bij dit soort zwaargeweld, uh, ik bedoel, je gaat toch niet met een pistool dienstwapen tegenover een miterjaar staan? Ze, moesten, ze moesten met een Opel Astra achter een hele snelle Audi aan. Ja, had je toch ook een helikopter in kunnen zetten, hè?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 Vanochtend zien we een mix van zon, stapelwolken en enkele buien. Vanmiddag neemt in het westen de buiigheid af en breekt de zon steeds vaker door. In het oosten blijft de kans op een bui bestaan. Bij een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind... wordt het 17 graden op de Wadden tot lokaal 20 in Limburg. Morgen, zaterdag, is er meer bewolking dan vandaag, maar blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het noordoosten kan er later op de dag een beetje regen vallen. Onder invloed van een stevige noordwestenwind... is het in het noordelijk kustgebied vrij fris, gemiddeld 16 graden. In het midden en zuiden wordt het opnieuw 18 tot lokaal 20 graden. Zondag is het overwegend droog en wordt het iets warmer. Na het weekend zet de stijgende trend voort... en komt de temperatuur overal weer boven de 20 graden uit. De eerste dagen is het zonnig en droog. Later volgen opnieuw buien. AWB en Verkeersinformatie. Toch nog 35 kilometer aan file. Hij heeft vooral te maken met wat aanrijdingen. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Dat zorgt voor 7 kilometer bij Zoeterwoude. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... bij knooppunt Kleinpolderplein, 5 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de A20... vanuit Hoek van Holland naar Gouda, bij Rotterdam Centrum. Daar staat 4 kilometer file achter, maar daar zijn de rijstroken weer open. En op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht... bij Vierlingsbeek, 6 kilometer... De weg is helemaal afgesloten. Dat heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk. Verkeer richting Venlo kan vanaf knooppunt Ewijk beter omrijden via Den Bosch over de A50, de A2 en de A67. Dan achter de spoorwegen tussen Alkmaar en uit Geestrijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding en de vertraging meer dan een uur.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 Goedemorgen, het is tien minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Op Wimbledon wordt vandaag beslist wie de mannenfinale gaat spelen. Marcella Mesker, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben twee wedstrijden. Eentje Nadal tegen de Britse hoop natuurlijk. Andy Murray, worden de Britten helemaal gek? Ja, uh, ik las uh, ook uh, in de krant dat ze verwachten dat heel veel mensen zullen spijbelen van werk. Want ja, er zullen toch wel heel veel mensen gaan kijken... of Andy Murray nou eindelijk vandaag eens een keertje kan winnen. Um, de vooruitzichten uh, zien er eigenlijk niet zo goed uit. Want nee. als je gewoon puur de feiten op een rij zet... Ja, dan kijk je naar Nadal. Die is uh, 19 wedstrijden op Wimbledon ongeslagen. Hij won het toernooi in 2008 en in 2010. 2009 speelde hij niet wegens een blessure. Um, hij is natuurlijk de Roland Garros-kampioen. En hij heeft een heel goed onderling record tegen Murray. Hij staat 11-4 voor. Dus Murray heeft wel eens van hem gewonnen. Maar dat was altijd bij kleinere toernooitjes. In een best of three Op de grote podia bij de Grand Slams. En bijvoorbeeld die twee keer op Wimbledon was het gewoon een gladde overwinning voor Nadal. Twee keer in drie sets won die. Onlangs nog halve finale Roland Garros. Weer drie setjes voor Nadal. Dus ja, ze hebben ook een beetje hetzelfde spel. Defensief en van daaruit counteren en de aanval kiezen. En Nadal doet dat gewoon net iets beter. Misschien is er één hoop voor Murray. Dat Nadal... Uh, ja, misschien toch niet 100% fit is, hè. Hij liep natuurlijk uh, een pijnlijke voet op in zijn partij tegen Del Potro. Speelde de wedstrijd daarna met een injectie. Nou, je weet niet hoe zich dat ontwikkelt, maar dat is misschien het gaatje wat Andy Murray zoekt. Maar kortom, hoe dan ook, het, uh, het zal heel erg lastig worden uh, voor de Brit. Hmm, in ieder geval een leuke wedstrijd om naar te kijken. Dat geldt ja. ook voor Djokovic en Tsonga. Die spelen de andere halve finale. Wat denk jij? Want Tsonga speelde natuurlijk fantastisch tegen Roger Federer. Dat moest Federer zelf ook erkennen. Kan Tsonga dat nog herhalen? Of is het, is het nu op? Ja, dat weet je niet. Twee van dat soort wedstrijden tegen zulke grote namen achter elkaar is heel moeilijk. Hij heeft een dag kunnen rusten. Hij is in bloedvorm. En Tsonga heeft natuurlijk bij de Grand Slams alles goed gepresteerd. Hij heeft de finale van de Australian Open uh, gehaald. Hij heeft nog eens een keer in de halve gestaan. Hij is enorm populair wereldwijd, want hij is een echte shotmaker. hele aantrekkelijke tennisser om naar te kijken. Dus hij kan ook wel omgaan met die druk. Zeker ook omdat hij in Frankrijk nummer één is. Nou, en wat je dan... Op Roland Garros als Fransman over je heen krijgt. Dat is ook niet mis. Um, het zou wel eens een verrassing kunnen worden vandaag. Want Djokovic um, kan de nieuwe nummer 1 worden als die wint vandaag. Dan is hij maandag hm. nummer 1, uh, ongeacht wat er gebeurt in de finale. Dus daar staat veel druk op die wedstrijd. En Gras is nou niet de lekkerste ondergrond. Uh, Djokovic... Een van de beste atleten. Um, nou ja, op het greffel uh, haalt hij bijna iedere bal. Maar op gras is het toch weer anders lopen. Dat gaat hem iets minder goed af. En Tsonga speelt juist zijn beste tennis op gras. Dus um, het zou wel eens een verrassing kunnen zijn. Zeker ook de onderlinge ontmoetingen. Ja, Daar kijk je dan wel weer naar. Van hoe hebben ze het in het verleden tegen elkaar ja. gedaan? 5-2 staat Tsonga uh, voor. Dus die heeft een spel uh, met die harde service. Met zijn big forehead. Mm. Het service volley die spel. Uh, uitgesproken goed op gras, maar ook lastig uh, voor Djokovic. Dus uh, ik denk dat dat nog dichter bij elkaar zit dan uh, Nadal en Murray. Wordt een leuke dag. We gaan kijken en luisteren naar jou. Marcella Mesker, dankjewel. Het gebruik van antibiotica voor boeren moet drastisch omlaag. Vele gebruik zorgt namelijk voor resistente bacteriën en dat is heel gevaarlijk. Autoriteit Diergeneesmiddelen komt later vandaag met de richtlijn voor minder antibiotica. Dit jaar moet dat met 20 en in 2013 in totaal met de helft afnemen ten opzichte van 2009. Verslaggever Rinke van der Brink vroeg uitleg aan de voorzitter van de autoriteit diergeneesmiddelen, professor Dick Mevius. Kijk, het streefgetal wat we rapporteren is een gemiddeld cijfer. We beschrijven in het rapport dat uh, het antibioticumgebruik gebruik op de bedrijven in de dierhouderij, dat er enorm veel spreiding tussen is. Je hebt bedrijven met heel weinig gebruik, er hoeft natuurlijk niet veel te gebeuren, en bedrijven met erg veel gebruik. Door die signaleringswaarde en die actiewaarde te rapporteren... hebben wij niveaus aangebracht. Dus de hoogstgebruikers dat zijn degenen waar acties moeten worden, onder, moet worden ondernomen. En daar gaan wij ook op toezien. Signaleringswaarde is het zo van, nou, wordt nu gesignaleerd. Het kan zijn dat die volgend jaar weer gesignaleerd wordt. Dat is dan een trigger om daar, uh, om daar toch wat aan te gaan doen. Maar in eerste instantie is gericht op actie, de grootgebruikers. Um, nu is bekend dat er van uh, de, de veehouders in Nederland... een klein aantal uh, boeren verantwoordelijk is... voor het overgrote gedeelte van de antibioticagebruik. Wat voor rol speelde die, die actiewaarden in dat verband? Pikt ja, of, u die eruit? Of, ja, die halen we eruit. Dus die, dat is het doel, dus dat we de de, in ieder geval echte grootgebruikers... maar eigenlijk ook de grootvoorschrijvers, dat we die identificeren... dat daar in eerste instantie de maatregelen op gericht zijn... waarmee het gemiddelde echt omlaag gaat... Dat wil niet zeggen dat de rest maar gewoon een beetje kan gaan toekijken en denken van nou, bij hun ligt de prioriteit. Nee, vandaag hebben we ook met de melkveehouders gepraat. Het ligt sectorbreed, moet er nagedacht worden over verantwoorden, toepassen van middelen. Maar de acties moeten natuurlijk gericht zijn op degene die het meest gebruiken. Als u bij die grote veehouders erin slaagt om het antibiotica gebruik flink terug te dringen... dan heeft dat meteen grote invloed op het totale gebruik. Ja, dat heeft grote invloed op het gemiddelde. en Dus dat is al belangrijk. En ook grote invloed op de risico's van het gebruik. Dus dat is gewoon heel belangrijk. En ze is eigenlijk ook conform de systematiek die de denen toepassen. Die identificeren die grote gebruikers op een iets andere manier. Maar in essentie komt het op dezelfde manier. U zegt de risico's van het gebruik... dat zijn de risico's voor de menselijke gezondheid met name. Dat er voor zieke mensen geen antibiotica meer overblijven... omdat alle bacteriën via de voedselketen resistent in ons terechtkomen. Nou ja, dat is het uiteindelijke risico, dus de zorg die we hebben. De risico's waar we het eigenlijk over hebben... is het ontstaan van resistentie op die bedrijven. Of dat dan naar de mens gaat en dan probleem gaat... dat is eigenlijk weer een stap twee. Dat gaat vaak zijn er allerlei stappen tussen. Dat kan via contact, via voedselketen, op allerlei manieren... Uh, direct of indirect. Maar dat is eigenlijk, het gaat meer om het ontstaan van resistentie op bedrijven. Um, om die, die acties af te dwingen, wat voor maatregelen hebt u daarvoor? Als een bedrijf heel veel meer dan gemiddeld antibiotica gebruikt, wat kunt u doen om hen te dwingen daarmee te stoppen? Ja, wij zijn als, uh, als SDA uh, nauw verbonden aan de stuurgroep van de, de, zeg maar de Taskforce Ant Antibioticumresistentie van de veehouderij. Want zoals het beleid is ingezet... is dat zij verantwoord zijn voor de maatregelen. Dus wij gaan bedrijven identificeren. Dat kunnen ze zelf ook doen aan de hand van de streefwaarden. En wij zullen toezien dat er maatregelen komen. Zij zullen maatregelen moeten voorschrijven. Ook moeten toezien op het en wij zullen, dat het gebeurt en wij zullen dat ook doen. Maar we hebben geen sanctiemogelijkheden. Binnen de huidige constructie, als SDA, als onafhankelijk instituut... kunnen wij niet uh, sancties opleggen. Dat is onze bevoegdheid niet. Um, zo dadelijk, na negenen, gaan wij uh, inzoomen op de zaak Dominique Strauss-Kaan. Want die is aan het wankelen gebracht. U hoort er later het uh, laatste nieuws over. Verkeersinformatie, John Bakker. Met uh, de grootste problemen eigenlijk op de A73. Maar ik begin even met de A4, want ook daar is een ongeluk gebeurd op de A4. Vanuit Den Haag naar Amsterdam, bij Zoeterwoude. Daar staat 7 kilometer file. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Berk Roderijs 4 kilometer. Dat heeft te maken met een aanrijding op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij Rotterdam Centrum, daar staat nog 6 kilometer file. Ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Dan de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Boksmeer en Vierlingsbeek, 6 kilometer. De weg is nog steeds helemaal afgesloten. Dat heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk. Verkeer vanuit Nijmegen richting Venlo kan vanaf Knoop het e beter gaan omrijden. Via Den Bosch in Eindhoven over de A50, de A2 en de A67. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Mark Robin Vissers vanochtend in Utrecht in een studentenhuis. Nou hebben ze wel genoeg grappen gemaakt en genoeg gepoetst, Mark Robin. Hoe gaan die studenten voorkomen dat Nederland afglijdt als kenniseconomie? Ja, hele goede vraag. Misschien moet ik dat maar eventjes uh, ook niet alleen aan de studenten vragen... maar aan het hoge bezoek voor wie uh, de trap vanochtend geschuurd is en een lapje over de tafel is gehaald. Mevrouw Bonhoff, goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Bonhoff is uh, voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Utrecht... en daarnaast ook nog vicevoorzitter van de HBO-raad. Uh, die, die, die strategische agenda van meneer Zijlstra, die gisteren in het nieuws kwam, ja, die kende u natuurlijk al langer, hè? Ja, dat klopt. Althans op hoofdlijnen, want uh, wij zijn nog benieuwd naar de details... die straks na de ministerraad ook publiek zullen worden. U hebt er een aantal keren met, uh, met de staatssecretaris over... ja, hoe moet je dat zeggen, onderhandeld? Nee, gesproken. Er is nog niet onderhandeld. Nee. Kan je, als je nou heel kort het samenvat, hè, de intenties van de staatssecretaris zijn... dat de kwaliteit en daarmee dus de lat hoger moet. Vindt u dat ook? Ja, want uh, de samenleving wordt steeds complexer. Nederland moet het van zijn kennis hebben, niet van zijn grondstoffen, niet van zijn goedkope arbeid. Dus uh, het is een enorme uitdaging om uh, meer studenten hoger opgeleid, maar wel hoger opgeleid te krijgen. Ja. Wij zitten hier gezellig in een studentenhuis in de Utrechtse wijk Witte Vrouwen. Tegenover u zit Sebastian Hameleers van het Interstedelijk Studentenoverleg. Vindt het Interstedelijk Studentenoverleg ook dat de lat hoger moet? Ik denk dat de lat in het hoger onderwijs ook hoger moet. De vraag is waar die lat dan hoger moet. Leg je dat bij de studenten neer of leg je dat bij de onderwijsinstellingen neer? En beantwoord die vraag is? Nou, voor ons mag die lat ook hoger gesteld worden in de instellingen zelf. Jij zegt in de instellingen heerst ook een zesjescultuur. Om maar even in de terminologie van Zeilstraat te blijven. Nou, ik denk, niet dat, ik denk dat de ambitie in de instellingen goed is. Alleen de vertaling van die ambitie is soms wel eens lastig... en uh, blijft nog wel eens uh, liggen uh, in uh, de managementlagen. En daar kun, kan men en moet men uh, zich serieus gaan afvragen... van hoe krijgen we hier ook uh, de mensen zover... dat zij uh, kwaliteit gaan ademen en uh, het, uh, het onderwijs uitdagende krijgen. Ja. Ja. Nou, over dat kwaliteit ademen wordt natuurlijk al langer gesproken. De sessionscultuur is overigens ook uh, al eerder aan de orde gesteld... Hè, door Jan-Peter Balken en de bijvoorbeeld en anderen. We hebben de commissie Veerman gehad, mevrouw Bonhoff. Is deze strategische agenda van meneer Zelstra, voor zover u die nou kent, een logische vertaling... of een logisch gevolg op wat de commissie Veerman heeft voorbereid? Ja, het is een, uh, het is een uitwerking die, uh, die in, op mij zeer logisch overkomt. Het is wel een operatie waar we... 10, 15 jaar mee bezig zijn. En die operatie is, wat zou er dan allemaal moeten gebeuren? Eén van de onderdelen is uh, de, de universiteiten kleiner maken... En een, uh, een goede vorm van selectie toepassen naar studenten... die werkelijk geïnteresseerd zijn in, het, uh, in, de, theo in de theorie en in de wetenschap. Ja. Dus VWO-studenten gaan niet meer automatisch naar de universiteit, bijvoorbeeld? Nee, maar dat, dat heeft te maken met het feit dat het hoger beroepsonderwijs... heel veel studenten aflevert die direct nodig zijn voor de samenleving. En uh, daar kunnen we er meer van hebben. En dan kunnen dus ook heel goed VWO'ers zijn. Ja. Dat zou dus wel betekenen dat, u, he, dat de hogescholen aanzienlijk meer studenten krijgen. Ja, en dat is iets wat je alleen maar geleidelijk kan doen. Want uh, ik zeg, het is een goede vertaling van uh, het rapport van Veerman. Op één onderdeel na, Veerman pleit voor een behoorlijke extra investering... in het hoger onderwijs. En de komende drie jaar uh, gaan we een bezuiniging in. Ja, die investeringen die lees je niet terug in de strategische agenda. Nee. Nou, die staan er niet in. Maar wij weten wel wat de komende jaren de, uh, het budget is... waarmee de hogescholen het moeten doen. Met andere woorden... Daar zit een bezuiniging in en dan over drie jaar krijgen we weer meer geld. Maar dan nog is het niet de investering die Veerman had berekend die nodig was. Zeg, Sebastian Hameleers van de studentenoverleg. Je gaat straks naar Den Haag. Wat ga je daar doen? Ik ga daar, eh, als, minister, of als de staatssecretaris uit de ministerraad komt, eh, reageren op het... Eh op het plan. En ja. Uh, ja, daar moet ik de studenten goed gaan vertegenwoordigen. En uh, ik probeer daar toch een beetje de menselijke maat uit te slepen. Want uh, zoals mevrouw Bonhoff net al aangaf... is het uh, op dit moment uh, het mes op de keel voor de studenten. En ik denk dat het goed is dat uh, dit plan gefaseerd ingevoerd gaat worden. En uh, dat er echt rekening gehouden wordt met de huidige student... en uh, ja. de toekomstige studenten. Vindt u ook dat de studenten het mes op de keel wordt gezet, mevrouw Bonhoff? Nou... Ik vind in ieder geval dat de ontplooiingsmogelijkheden de, de voor studenten... Uh, daar moet je zeer voorzichtig mee zijn. En er zijn nu wel een aantal maatregelen, overigens niet in deze strategische notie, maar die zijn al genomen. He, de master, geen uh, studiefinanciering meer. Ja. De Maar nou, vindt u nou dat het mes op de, op de studenten wordt gezet of nee. niet? Nee, nee niet. Dat niet. Nee, alleen ze moeten er wel kunnen op, antici kunnen op anticiperen. Wij is... wachten de strategische agenda van meneer Zelstra af, want uh, hij is dan wel uitgelekt, maar hij moet hem nog presenteren en dan kijken we later verder. Dank u wel. Marco P. Visser bij de studenten in Utrecht. Het is uh, tien voor negen geweest. Dus tijd, hoogste tijd voor de wekelijkse kolom van Jeroen Wielaert. En hoe kan het ook anders? Vandaag vanuit Frankrijk. Het werd in de Franse media gevierd als een nationale feestdag. De vrijlating van Stéphane Taponnier en Hervé Gekière. Op de Franse radio ging het gisteren vrijwel nergens anders over bij de terugkeer op eigen bodem van de twee Franse journalisten na 18 maanden gijzeling in Afghanistan. In alle emotie kreeg de verslaggeving iets van de opwinding van een etappe in de Tour de France. Geweldige ontsnapping taponier en geckier! Het duo kreeg een helde ontvangst vergelijkbaar met die van Ingrid Bitancourt. Nu Drie jaar geleden, ook al vlak voor de start van de Tour. Het voornaamste nieuws komt de komende drie weken... toch niet uit Kabul, Athene, Tripoli of Damascus, maar uit mont des Alouettes, Châteauroux, Luzardiden en Galibier-Serge-Chevalier. Niet dat de Taliban geen jonge meisjes meer de straat op zullen sturen... met tassen vol explosieven. Dat de Grieken stoppen hun woede te uiten op het sint Er minder bommen worden geworpen op kolonel Gaddafi... en president Assad opeens aftreedt. Maar in juli gaat het toch vooral om de triomfen en de truien... in de Ronde van Frankrijk. De perszaal in Les Herbiers draagt de naam van Antoine Blondin... Mooi Frans eerbetoon aan de woordspelige kolonist van Léquipe, die bijna 30 jaar in de Tour rondzwalde en nu dik 20 jaar geleden is overleden. Van Blondin was de treffende observatie... het mooie van de Tour de France is dat het wereldnieuws voor drie weken ophoudt. Met alle liefde voor Antoine zeg ik... de Tour is het belangrijkste evenement in de zomer maar met marginale betekenis in het wereld gebeuren. Gelukkig maar, laat het zomer zijn. Tijd van ontspanning waarin de renners zich vreselijk moeten inspannen. De Tour is een strijd naast de oorlogen of na de oorlog. Zo was het na 1945, vooral in Frankrijk. Toen bleek hoeveel meer de Tour betekende... dan simpelweg een harde etappenwedstrijd voor beroepsrenners. Het simpele feit dat hij in 1947 voor het eerst weer in volle glorie de ronde maakte door het land... was de definitieve bevestiging van de bevrijding. In de tijden van nu is de Tour een permanente mars der beschaving. Ik ken heel veel mensen, mijn oude mams voorop, die niets met de koers hebben... maar niks willen missen van de helikopterbeelden van de kastelen, steden, landschappen. Er worden aanzichten uit de Tour verstuurd op de radio. De presentatie van de renners vond gistermiddag plaats in Le Puy du Fou. Een attractiepark als het Archeon bij ons. Vol nagebootste geschiedenis. Heel opvoedend gaat de strijd ook door tegen slechte gewoonten. Schaduwrijk onderdeel van de zomercultuur. Maar ook vaak hard nieuws. Ook voor Alberto Contador. Centraal in de discussie. Het vlees is woord geworden, doping. Alberto kan alleen als schone winnaar eindigen... als de koeien vooraf worden gecontroleerd op Clenbuterol. Dan wordt aankomen in Parijs heel anders... dan terugkeren van gijzeling in Afghanistan. Ja, de komende drie weken is er elke dag een column van Jeroen Wilaert vanuit de Tour de France. Vanmiddag vanuit De Kroon in Amsterdam. Het politieke gevoel van Annemarie Jorretsma. Gastrecensent Remco Vrijdag. Het profiel van een toerwinnaar. Sport met Frits Barend. Satire met Sanne Wallis de Vries. En het journalistenpanel. U bent welkom in De Kroon aan het rembrandt Lein in Amsterdam. Van 2 tot half 5. Bij... Vrijdagmiddag live. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.